Het internationaal atoomagentschap noemt de situatie bij de kerncentrale in Fukushima zorgwekkend. Het hoofd van het agentschap wil binnenkort een bezoek brengen aan de centrale om de ravage te bekijken. Intussen heeft de brandweer geprobeerd water in de oververhitte koelbaden met splijtstofstaven te spuiten. Het is onduidelijk of de koelingsactie is geslaagd. De straling bij de centrale is nog steeds erg hoog. Ook wordt gewerkt aan een elektriciteitsleiding. Het is de bedoeling dat de waterpompen daarop worden aangesloten zodat het koelsysteem op gang komt. De Tweede Kamer heeft een motie van afkeuring tegen minister Hille van Defensie verworpen. De motie van de SP kreeg alleen steun van de Partij voor de Dieren. In de motie van SP-Kamerlid van Dijk staat dat Hille de Kamer onjuist heeft geïnformeerd over de misstanden bij de marine in Den Helder. En dat hij daarna niet genoeg heeft gedaan om het vertrouwen te herstellen. Een motie van afkeuring gaat andere partijen te ver.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 Dan stort ze mijn hart vol met al liefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets.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 The Ja, ik heb maar een